Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Doral Meegens met het NOS-journaal. Mark M., die bekend staat als de politiemol, komt in afwachting van zijn rechtszaak vrij. Volgens de rechtbank in Den Bosch neemt het onderzoek te veel tijd in beslag... en heeft hij lang genoeg in voorarrest gezeten. Ook een medeverdachte komt vrij. Mark M. moet wel zijn paspoort inleveren om te voorkomen dat hij het land uitvlucht... Het OM is teleurgesteld in de vrijlating en vreest dat M informatie gaat doorverkopen. De oud-politieman zat sinds september vast. Met het verkopen van uiterst vertrouwelijke gegevens... zou hij zeker 800.000 euro hebben verdiend. De regeringspartij van Mozambique heeft via Nederland honderden miljoenen verduisterd... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad. De regeringspartij Frelimo gebruikte hiervoor een brievenbusfirma in Amsterdam... Het geld moest ten goede komen aan de lokale visserij... maar het leeuwendeel van het bedrag kan niet worden verantwoord. Het schandaal speelt al langer, maar de link met Nederland was nog niet bekend. De affaire leidde al tot het stopzetten van internationale hulp aan Mozambique. Het land kreeg een derde van zijn begroting uit internationale hulpgelden. De huisarts uit Tuitje Horn, die zelfmoord pleegde nadat hij door de inspectie op non-actief was gezet... is ten onrechte geschorst. Dat oordeelt de Raad van State... Huisarts Tromp werd in 2013 op non-actief gesteld... nadat hij een terminaal zieke patiënt zoveel morfine had gegeven... dat de patiënt overleed. De inspectie heeft niet duidelijk gemaakt waarom de schorsing zo plotseling was, zegt de Raad. Varkens- en pluimveehouders hebben hun bedrijven beter beveiligd... tegen acties van dierenactivisten. Ze hebben geïnvesteerd in camera's, alarmsystemen en waakhonden... De Bond van Varkenshouders heeft zijn leden gewaarschuwd voor een nieuwe radicale groep die stallen wil binnendringen om misstanden te filmen. Waarschijnlijk is dat al gebeurd bij een bedrijf in Dalfsen. De boeren zijn niet alleen bang voor imagoschade, maar ook voor besmettelijke ziektes die de activisten mee naar binnen kunnen brengen. Het weer veel bewolking, soms ook zon. Vooral in het oosten en zuiden buien met onweer en hagel. Korte tijd kan veel regen vallen. Het wordt 20 graden aan zee, 25 graden in het oosten.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, het jaar zit er ook alweer op voor de helft van de, van de tijd. Het is 1 juni, dus dat betekent dat we alweer. Uh, de... oeh, dat is bijna alweer. Uh, oeh, nou, oeh. Inge, dit is er ook weer. Ja. Dood, doodmoe, heb je weer gezaagd? Ik uh, ga nog beginnen. Oh, je gaat nog beginnen? Ja. Oh. Zeg je dat wel even, dan zet ik de microfoons dicht. Is goed. Ja. Goed, dit is uh, Zandvoort Lunch. Het is 1 juni vandaag. En uh, uh, uh, het is een uh, mooie dag. En uh, we gaan weer twee uur lang radio voor u maken in het programma Zandvoort Lunch. En daarna natuurlijk nog twee uur in de jaren. En uh, nou, dat wordt een hele leuk programma voor de fans, hoor. Oeh. ...gaan ons bezighouden met de 50th anniversary, anniversary Album... ...dat opnieuw is uitgebracht... ...of dat is uitgebracht op vinyl. En als u op de... ...als je toevallig nog even op de webcam kijkt... dan zie je zelfs dat het goud-vinyl is. Ja, nou ja, goud-vinyl, goudkleurig dan. Het is een driedubbel Album... ...en het is helemaal te gek, ja. Het is een prachtig overzicht... Die zijn er natuurlijk al eerder geweest. Hè? Er was een paar jaar geleden een compleet cd-overzicht. Maar ja, het staat nu ook weer gewoon allemaal lekker op vinyl. En dat is natuurlijk ook wel weer eens leuk. Dus die gaan we niet helemaal, want het zijn drie LP's... dus dat gaan we niet redden met uh, ook nog het nieuwe werk uit de vinyl 50. En dat is ook aardig wat interessant bij vandaag. En uh, dus uh, we gaan een beetje een, een lekkere mix maken... van de oude hits van de ring met uh, het nieuws uit de vinyl 50. Wat gaan we in dit programma doen? Nou, uh, natuurlijk het regennieuws. nieuws Ja, straks om half 1, half 2. En we hebben natuurlijk om kwart over één weer een actie. En dit programma vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door... Buda Beach. Juist, wou ik zeggen. Goeie, je snapt het helemaal. Gelukkig goed invoelen. Ja, zeker ja. ja. goed. Ja, je, je bent goed, jij. <laughs> nou, en wij gaan gewoon lekker plaatjes draaien. En uh, um, uh, we hebben straks een mooie 3 1 Ook dat nog. Een lekkere stevige dit keer. Voor de stof uit de oren en zo. En mocht u denken van, uh, nou Jansi, je stem klinkt ook niet helemaal wat het wezen moet. Dus een beetje, uh, ja, nou, ik heb last van mijn keel. Dan weet ik dat ook. Het schijnt te heersen, zei Ansela vanmorgen. Dus nou, gaan we daar maar vanuit dat dat zo is. Maar uh, het klinkt niet helemaal zoals het zou moeten. Nou ja, ga niet klagen. Dus het komt gewoon goed allemaal. Zullen we maar een plaatje draaien dan? Lijkt me goed plan. Ja, hè? Ja. Ben jij goed plan? Heel goed. Nou, uh, ik, ik heb het gisteren al verteld eigenlijk en ik doe het vandaag weer. Ik heb gisteren hoorde dat ik een bandje live op de radio spelen bij Gerard Ekdom. En dat is zo, was zo'n verdomd leuke band. Uh, de, de, ze heette de Royal Engineers. En die jongen die hebben een beetje pech gehad eigenlijk. En daarom vind ik dat ze eigenlijk maar een beetje in de schijnwerp gezet moeten worden. Uh, want afgelopen vrijdag is hun bus afgebrand. Compleet met alle instrumenten, apparatuur erin. Gelukkig niet de bed zelf. Die leeft nog. Maar uh, alle apparatuur is, uh, is wel helemaal naar de verdommenis. En dat is een beetje jammer voor die jongens. En uh, nou, daarom denk ik van weet je wat. Ik ga vandaag nog een keer ze even lekker in uh, de belangstelling zetten. Dus uh, de jongens. de Royal Engineers heten ze. En het is nog een te gek nummer ook. Het heet Aeroplane. Het is te gek. We ze gisteren live op de radio en, uh, bij Gerard Engdom. En dat was heel erg leuk. Ik denk, ik ga het plaatje even opzoeken. Het plaatje klinkt ook te gek. En uh, ja, nogmaals, ik ben het een beetje pech gehad. Hè. Afgelopen vrijdag is een, uh, is een, uh, een bandbus uh, volledig afgebrand, en daar zaten alle instrumenten in. En euh, nou ja, dat is natuurlijk niet leuk. En vooral als je dan... Euh, ja, gistermorgen moesten ze live optreden. Dus dat was met een geleenpaard en een gehuurde zweep, zou ik maar zeggen. Dus alles wat ze bij zich hadden... dat hadden ze weer rondom bij elkaar geschadeld. Nou, en dat is... Uh, en het klonk nog goed ook. En uh, als ik het goed heb... dan doen ze op 23 juni ergens in Utrecht... een, uh, een benefietconcert om geld bij elkaar te halen... om uh, nieuwe instrumenten te kopen en zo. Want ja... Die troep verzekeren, dat, uh, dat weten de verzekeraars ook. Dat kost een verschrikkelijke bende met geld. Je hebt dat ook wel eens uh, nageïnformeerd. En dat kost echt klauwen met geld. Dus dat ga je als beginnende bent, of als, als, als gewoon als band niet zo gauw doen. Want uh, dan uh, speel je gewoon drie keer in de maand voor niks. weet je? Dan speel je alleen voor de verzekering. Ja, uh, dat is natuurlijk ook niet helemaal uh, de bedoeling. Goed, nou, uh, de volgende is van Jojo Gun. Uh, ik zou het niet weten. Ze vinden in ieder geval dat u hard moet lopen. Run, run, run. was Jojo uh, jo Gun. En uh, dat uh, liedje, dat heette Run, Run, Run. Oftewel, hardlopen. Nou, daar vind ik het te warm voor. Ik blijf gewoon lekker zitten. Vind ik veel makkelijker. Veel makkelijker. Goed. Uh, de, tijd voor de 3-1, hè? Want, u uh, weet het, dat oude, oude. Item van Lex Harding uit vroegere jaren. Lang vervlogen tijden. Dat hebben wij overgenomen nog steeds. Dat doen we elke, elke uitzending. Tenminste, als ik er ben. Ik weet niet of de anderen het ook doen, maar ik doe het wel. Elke dag gewoon lekker een drie in één. En wat is het, uh, wat is het, uh, het uh, ja. Nou, het zijn drie platen van één artiest. Of natuurlijk, wat ook kan, is uh, drie platen van, uh, met een gezamenlijk onderwerp. Nou, dat, uh, vandaag is dat niet. Vandaag is het één artiest. En het is er eentje hoor. Ja, hij is helaas ook weer te vroeg overleden. Dat komt met heel veel artiesten voor. Maar goed, eh, laten we gaan vandaag luisteren naar Gary Moore. 3 in 1, 1, 1. In een... één. Een prachtige 3-1. -e <coughs> Met drie van zijn prachtige solo-stukken. Oh, Pretty Woman als eerste. Daarna Still Got the Blues. Uh, eigenlijk zijn grootste hit, denk ik. En daarna The Midnight Blues. Gary Moore werd geboren in 1952. Overleed in 2011. En uh, zijn vader uh, was concertpromotor. En uh, vandaar dat het uh, allemaal natuurlijk uh, ja, met de paplepel werd ingegoten... zo het gezet, het luisteren naar muziek. Vanaf zes jaar uh, begon hij al gitaar te spelen... en hij kreeg op zijn uh, tiende een prachtige gitaar. Daar kon hij niet zo best op spelen... omdat hij uh, nog, nogal uh, harde snaren had, slecht afgesteld was... en het ook bijna niet mogelijk was die goed af te stellen. Hij heeft ook samengewerkt met Phil Leinert. Uh, dat uh, Candy kent hij natuurlijk nog van Thin Lizzy... En uh, in 1973 nam hij zijn eerste soloplaat op. Nou, Gary Moore dus, prachtige 3 1. En uh, eens even kijken, even naar de klok. Oh, we zijn te laat. Oh, wat vreselijk. Nou, dan gaan we maar gelijk door. Hoppa. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door. Dit Goedemiddag luisteraars, leegstandbeheerder Kamerlot heeft woonruimte aangeboden in het leegstaande Haarlem-Groome-Dreesman-Pand. Er zijn 1700 aanmeldingen binnengekomen voor de eerste etage. Hier bevinden zich diverse afsluitbare kantoor- en personeelsruimtes waar tijdelijke anti-kraak gewoond kan worden. Veel studenten, maar ook veel pasgescheiden mannen en avontuurlijke pensionado's staan hiervoor in de rij. De bewoner moet de voorzieningen met elkaar delen. Koken kunnen ze in een voormalige personeelskantine. Volgens Bob de Vilde, woordvoerder van Camelot, wordt er in de toiletruimtes één wc weggehaald om plaats te maken voor een mobiele douche. Camelot beheert nog vijf vnd panden in onder meer Leiden en Amstelveen. Om de statushouders in Zandvoort in contact te brengen met de inwoners van Zandvoort... is er een Facebookpagina opgericht met als titel Welkom Nieuwe Staatsburgers in Zandvoort... Op deze pagina kunnen inwoners elkaar vinden en aangeven wat ze op het gebied van taal, ontmoeting, activiteiten en ondersteuning voor elkaar kunnen betekenen. Dit om onze nieuwe statusburen in te zetten als vrijwilliger of om hen te helpen aan een seizoensbaan. Ook is de pagina geschikt om vragen te stellen. De groep moderators is nog op zoek naar uitbreiding van dorpswoners die zich hierbij willen aansluiten. Ga naar de Facebookpagina en geef je aan als je iets voor onze nieuwe buren kunt betekenen. Dinsdagmiddag is er een vrouw aan haar hoofd gewond geraakt bij een ongeluk op de Leidse vaart in Haarlem. Zij kwam met haar auto in botsing met een busje en door de klap raakte de automobiliste gewond aan haar hoofd. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dan gaan we naar de agenda, Ruud. Vrijdag 3 januari om 20.30 uur treden de Dutch Eagles op in Openluchttheater Theater Caprera aan de Hoge Duinendaalse weg in Bloemendaal. Zij vieren dit seizoen 10 jaar onder rood en zijn uitgegroeid tot de ultieme vertolkers van het oeuvre en de sound van de Eagles. Kaartjes kosten 25,75 per persoon en zijn te bestellen via www.ticketmaster.nl. Vrijdag 3 juni vanaf 7 uur s avonds is er een meet and greet met Max Verstappen aan het Raadhuisplein in Zandvoort. En misschien neemt hij zijn bolide ook mee. De band Buckwheat uit Amsterdam komt optreden. Deze zeskoppige band speelt al 25 jaar Power Soul... met covers uit de jaren 60, 70 en 80. En ze brengen ook recentere nummers uit. Zaterdag 4 en zondag 5 juni van 9 uur tot 7 uur avonds op het circuitpark Zandvoort de racedagen dagen Driven by Max Verstappen. Het programma is zo samengesteld dat zowel de Formule 1-liefhebbers... als zij die een uitje willen beleven rondom het circuit zich kunnen vermaken. Zo rijdt Max in zijn Scuderio Toro Rosso Formule 1-wagen worden er verschillende races verreden... en er staan ook andere bijzondere demonstraties op het programma. Kinderen kunnen zich vermaken op een kinderkartbaan, een springkussen of een reuzenrad. Voor wie zijn race racetechniek wil verbeteren, is er ook een race-simulator. Er zijn verschillende dj's en er is een optreden van Wolter Kroes... en de voice of Hollandse zangeres Maan. Tribunekaarten en VIP-arrangementen zijn uitverkocht... maar er zijn nog wel duinkaarten te koop voor 12,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 625. Kijk voor meer informatie op www.cpz.nl Zaterdag 4 juni komt u om 8 uur s'avonds naar het Theater De Krocht in Zandvoort... voor een optreden van het popcoor De Singers. Pop Dit jaar bestaan ze 12,5 jaar en dat moet gevierd worden. Ze treden op met een band en dansers van dansschool Connie Lodewijks... gaan een speciaal arrangement uitvoeren. Kaartjes kosten inclusief een pauzedrankje 8,50 euro per persoon... en zijn te koop bij Bruna Zandvoort of aan de deur van Theater de Krocht op de avond zelf. Ook op zaterdag 4 juni Dancing in the Streets in het centrum van Zandvoort. Er staan podia bij de Jengs, op het Kerkplein en in de Haltestraat. Aanvang is 8 uur. Tot zover het nieuws en agenda uit ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanochtend zien we de zon, maar in de loop van de middag... neemt de kans op een regen- en onweersbui toe. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Er waait een noordenwind en daarom zal de temperatuur aan zee wat lager zijn. De komende nacht zijn er buien met kans op onweer... en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen is het opnieuw zonnig, maar er zijn ook buien met onweer mogelijk... De noordenwind is matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 21. Aan zee blijft het iets koeler. Dit was het Weerbericht. Grote hits. En, uh, nummer dat heet uh, I'm Out of Love. En dat was het liedje van de sidekick. Waarom eigenlijk? Vind je het leuk? Ja, ik denk ik heb al een tijdje niks van haar gehoord. Dus nee. uh, hup, draai je die op. Ja. Ja toch? Ja. <laughs> nou, vooruit dan maar weer. Ja. ja. Nou, wie weet wordt ze dan gelijk weer populair. Ja, wie weet. En, wie nee, weet. Je, weet, je, je never kunt tel. <laughs> Goed, en, uh, dat was het liedje van de sidekick aan Anastasia. En wij gaan door met. Ja, waar gaan we mee door? Nou, met de volgende gewoon. Dit heet uh, de Railroad Work Song. En dat is van de Notting Hillbillies. Hebben wil er van gehoord? Ik niet, maar goed. Het is wel een leuk liedje. Daar gaat het om. Working on the railroad. For a dollar a day. Working on the railroad. For a dollar a day. Working on the railroad. Good buddy, for a dollar a day Gotta get my money Gotta get my pay Take this hammer Take, take it to, to the, the captain. captain Take this hammer Take, take it, to it to the captain Take this hammer Good buddy, take it to the captain Tell him I'm gone Tell him I'm gone if he asked you, ask you was i running if he asked you was i running if he asked you good buddy was i running tell him i was flying tell him i was flying Ja, hoe gooi je daar nou weer bij? Nou ja, dat is natuurlijk het leuke van, uh, van zo'n medium als Spotify. Daar krijg ik, dat heb ik al eens meer verteld geloof ik. Maar dan krijg je elke week zo'n uh, zo lijst van Discover Weekly. En daar staat dan van alles in wat zij denken dat jij leuk vindt. Dat is dan gebaseerd op, op wat je normaal gesproken door de week draait. Nou ja, omdat ik hier natuurlijk heel veel algemene dingen draai... krijg ik ook een lijst met heel veel algemene dingen is best leuk. En daar zat dit ook bij. de Nothing Hillbillies. En het heet de Railroad Work Song. Nou, je hoort ook de Railroad erin, hè? Mm. Straks natuurlijk onze leuke actie van uh, Boeddha. En uh, dat hoort u straks om kwart over één, dames en heren. Kunt u weer wat winnen. En uh, we gaan nu even naar iets nieuws. Mr. Props. Fine as mess. Sets you with a hey, Shut up and listen for It's time to clean all these closets out. Start. vermaakt en uh, er geen zootje vermaakt. Lees ik net. <coughs> Dat is uh, Kiki Bettens hè? Ja, die gaat als een speer daar, hè, Roland Grons. wat ze heeft... De kwartfinale is bereikt. Nou, dat is uh, sinds 2007 niet meer gebeurd. Toen was het uh, <coughs> Michaela Krajicek die opwimmelde in de kwartfinale. En op uh, Roland Garros was het. Uh, zelfs uh, moeten we terug naar de tachtige jaren toen dat gebeurde met Manon Bollegraf. Die toen de laatste acht bereikte van uh, zo'n Grand Slam. Nou, Kiki Bertens heeft het... Uh, kijk, dan ben ik lekker de NOS voor. Dat vind ik nou zo leuk. Dan ben ik de NOS lekker voor. <laughs> maar dat, uh, zij, zij heeft het dus geflikt, jongens. Ze is dus gewoon doorgedrongen tot de kwartfinale. Is dat niet geweldig? Ja, dat is geweldig. We gaan niet naar het EK, dan pakken we ze wel op met andere sporten. Zo gaat dat in het leven. Ja, dan moet dat gewoon. Goed, uh, Mr. Props dus. En fine as mess. En we gaan door met... Uh... Oh, kijk. Dat is het leuke van dit soort computers. Die weigeren dan gewoon af en toe dienst. Ja, nou, dat doen we, dan gaan we gewoon even zo. En dan proberen we het strakjes nog een keer. Maar dan, ik had een ander in hoofd, maar we doen deze dan even. I'm so happy to be here tonight. Ja, Salomon Burke met de originele versie van Everybody Needs Somebody to Love. een message voor je. verleden op weg naar het vliegveld in Nederland om een concert te gaan doen samen met de dijk. Maar dat ging helaas niet door. Dit is uh, Alicia Keys. In Common. It's sunrise and I'm still in your bed Good night sleep means goodbye Me replaying memories in my head Look at you, look at you Look what you made me do Come on. You. And maybe you'll reply We both know we had no patience Together day and night Kid and I are not supplying We ain't satisfied I could love you all occasions We got way too much in common like niet wilde, maar uh, nou ja, goh, dan bel je Alicia en zei, joh, dat kan niet hoor. We wel zingen. Nou, doet ze dat. Prachtig liedje, In Common, heet het. En uh, het nummer is uh, van Alicia Keys. En uh, ja, het zit er alweer op het eerste uur. Hè? Het gaat dat toch snel, al die dingen. Die gaan ontzettend snel. En uh, dit is ook, nee, dat is niet de goede, deze moet ik hebben. Zo, en uh, we gaan naar het uh, NOS nieuws uh, van 1 uur. Waar u ongetwijfeld zult horen dat Kiki Betters uh, de kwartfinale heeft bereikt van Rodan Garof. Nou, ik was lekker eerder. <laughs> Goed, we gaan eventjes uh, de benen strekken en zo. En uh, je kent dat wel. En uh, zometeen na 1 en, en natuurlijk Eerst een leuke, co leuke conferentie vandaag van Joep van Hek. En uh, daarna gaan wij natuurlijk straks ook nog praten over de, onze leuke prijsvraag en actie van vandaag. om kwart over 1. Nou. Moest tot zo, hè? En neem een broodje van me. Nou, niet van mij, maar neem een broodje. Altijd lekker.